keert een klomp met het NOS journaal. In de dat mensen wordt afgeraden om de weg op te gaan. In de meeste andere provincies geldt code geel. Het verkeer moet nog de hele nacht rekening houden met gladheid en ook is er in een deel van het land dichte mist. Alleen al op de snelwegen zijn gisteren bijna 500 ongelukken gebeurd, daarbij viel één dode. En ook in België heeft het winterse weer gisteren problemen veroorzaakt. Zo'n 150 treinreizigers in Wallonië hebben meer dan acht uur gedaan over een reis van Namen naar Aarle. Van ruim 100 kilometer. Ze kwamen twee keer vast te staan. Aan het einde van de middag gebeurde dat voor het eerst. S'avonds werd een extra trein ingezet om de passagiers te redden. Maar ook die kon niet verder rijden. Tegen middernacht kwamen de reizigers alsnog aan in Aarle. De president van Ivorcus zegt dat er een akkoord is met de ontevreden militairen in zijn land. Ze eisten een hoger loon en een betere huisvesting en krijgen dat nu ook. De militairen kwamen vrijdag in opstand. Bij het bekendmaken van het akkoord riep president Ouattara de militairen op om terug te gaan naar hun kazernes. Maar niet iedereen deed dat. Een groep militairen omsingelde een huis waar de minister van Defensie binnen was. Ze beschoten het huis ook. Even later lieten ze de mensen in het huis weer gaan. Bij het Thialf Stadion in Heerenveen is een schaatssponsor gewond geraakt bij een schietincident. Het gaat om Bert Jonker, de directeur van ingenieursbureau Klavis, dat onder andere Jorrit Bergsma sponsort. Na de EK-wedstrijden gisteren werd hij beschoten op de parkeerplaats van Tialf en raakte hij gewond aan zijn hand. De politie weet wie de dader is, maar er is nog niemand opgepakt. Volgens de woordvoerder gaat het waarschijnlijk om een zakelijk conflict. Het weer vooral in het zuidoosten is dus nog glad. Verder is het bewolkt en mistig bij temperaturen rond het vriespunt. Overdag ook eerst nog mist en vaak bewolkt. Later kan de zon af en toe schijnen. Het wordt een graad of 6. Dit was het NOS journaal. Zin in Zandvoort, Zandvoort? Yeah! is Zin in ZFM. ZFM met nu de nacht. The mother fallen, I'm the youth. Ay, I am the greatest. Ay, this is the proof. Ay, I work hard, pray hard, pay dues. Ay, I transform with pressure, I'm hands-on. wherever I fell twice before, my bounce back was special. Let downs will get you. and the critics will test you, but the strongest survive. Another scar may bless you. I Don't give up. No, nah, no. Nah. Nah, nah. Don't give up. No, no, no. Nah. Don't give up. Good morning. Que gebeurt en in de nacht? je niet me loslaten. Ik wil je niet meer loslaten. Ik wil no niet meer www.zfmzandvoort.nl Ja, ballera.